Smart Speaker, app in de Randstad en Limburg op FM... en in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws. Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Er was vannacht een grote brand in de Amsterdamse wijk De Pijp. Die was in een winkelpand met huizen erboven. Meerdere mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht... maar over hun toestand is weinig bekend. Het vuur zou intussen grotendeels onder controle zijn. Brandweerlieden doen sloopwerk om ook de laatste brandhaarden te bereiken... Lang niet alle mensen die iemand kunnen reanimeren... doen dat ook door zich op te geven als hulpverlener. Volgens de Hartstichting zijn ze bang dat ze iets fout doen... of dat ze dag en nacht paraat moeten staan. Een op de vier Nederlanders heeft een diploma om te kunnen reanimeren... maar de meesten melden zich niet als vrijwilliger. De Utrechtse politie is op zoek naar twee mannen op een rode scooter... die in Pilthoven een plofkaak hebben gepleegd. Doelwit was een geldautomaat. Een buurtbewoner zegt tegen de regionale omroep... dat ze een enorme knal hoorden en dat de straat even vol rook stond... Of er iets is buitgemaakt, is niet bekend. En Planicum is momenteel de duurste gemeente om een huis te kopen. Volgens het CBS ben je daar gemiddeld 1,1 miljoen euro kwijt. Vorig jaar was Laren nog de duurste gemeente. Bijna overal in Nederland betaal je weer meer voor een huis. De prijzen stegen met zo'n 30.000 euro naar een gemiddelde van 480.000 euro. En dan het weer van weer online. Vanochtend trekken buien over, mogelijk met hagel of onweer. Vanmiddag wordt het uiteindelijk een graad of zes. Soms schijnt dan de zon, maar de kans op een bui blijft. Dit was het nieuws op Slam. Yes, dankjewel. Dan gaan we nog even naar die Nederlandse wegen toe... Uh, voordat we gauw weer de muziek induiken hier in uh, de Slam Ochtendshow. Laten we nog gauw even die files meepakken op de A1. Kootwijk en Hoenderlo, een uur en een kwartier door een ongeluk... A4, Rijzenhout en het Ringvaart Aquaduct... daar 34 minuten, 6 kilometer. Op de A4, Zoeterwoude, Rijndijk, Hoogmade... een kwartier en 40 minuten op de A7... Hoorn Noord en Purmerend Noord... daar 40 minuten. A9, Heer Hugo Waard, Beverwijk Oost... 20 minuutjes, A12, Gouda, Rielwijk een half uur. En op de A27, 35 minuten... bij de Lekbrug en Lunetten...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 Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien, kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.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 Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Foda van Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen. Slam. Anul en Marijn. Ja, dit wordt echt fantastisch. Dit wordt goud waard. Hoe kan jij altijd gratis eten in een restaurant met één gore tip? Je hoort dat zometeen hier in je slam show. Het is 6 over 8. Het is Slam, Hij komt zeker voor in die 90s 500 die we bij Slam gaan doen. Ga naar Slam.nl voor alle info. Maar we beginnen al bijna. Slim. Met gewoon een hele week alleen maar 90s bangers. Nu de Slam Ochtendshow en het is 12 over 8. De Slam Ochtendshow. Update. En we maken even een razendsnel rondje nieuws rond de wereld. En dit is echt een gore, maar wel een hele goeie. In Sydney is een familie betrapt. toen ze in een steekrestaurant onder een bon van 600 dollar probeerden uit te komen. Een man aan tafel weigerde te betalen omdat hij een haar in zijn eten had gevonden. Later bleek uit bewakingsbeelden dat, dat de man zijn eigen okselhaar uit zijn uh, oksel trok en in zijn eten legde. De bediening was eerst geschokt en liet de mensen inderdaad vertrekken zonder te betalen. Maar nu heeft het restaurant de beelden online gezet om mensen en collega's alsnog te waarschuwen voor dit soort scams. Je eigen okselhaar uittrekken en op je steek leggen, dat vind ik niet medium, dat vind ik gewoon heel erg uh, rare. Een 37-jarige medewerker van een sloten- en deurenfabrikant uit Heerhugowaard meldde zich eind 2024 ziek en is daarna helemaal van de aardbodem verdwenen. De man reageerde nooit meer op appjes of belletjes... en toen zijn salaris werd stopgezet, nog steeds niks. De politie kan hem ook niet opsporen. Omdat de man is ontslagen, maar niet omdat hij slecht werk leverde... moet het bedrijf toch een ontslagvergoeding klaar hebben staan voor die man... maar dan moet hij zich wel alsnog melden om hem te incasseren. De hele situatie blijft een raadsel. Mijn ex was ooit een week vermist... En de politie zei me toen, uh, meneer Hendricks, u moet u, u, zich op, u, uh, op het ergste gaan voorbereiden. Dus toen ben ik toch maar naar de kringloop gegaan om al haar kleren terug te halen. <grijgene> En tot slot de archeologen. Hebben bij opgravingen in de Spaanse Pyreneeën... een 2200 jaar oud olifantbot gevonden... dat waarschijnlijk afkomstig is van de olifanten oorlogsstoet... uit de tijd van Hannibal. Naast het bot werd ook een munt aangetroffen... wat erop wijst dat het dier echt onderdeel was van het leger van Hannibal Barcas... tijdens de Tweede Punische Oorlog tegen Rome. Nooit eerder werd er bewijs gevonden... dat het leger van Hannibal echt rondreed op olifanten... Wauw, dan ben je echt de grootste badass, hè? Rij je op de rug van olifanten in de Alpen tegen de Romeinen... en vervolgens ben je eeuwen later alleen nog maar een nu.nl-pushmelding. De Slam Ochtendshow. Update. Het is uh, dinsdag. Vandaag gaat het regenen. En uh, uiteindelijk komt de zon erbij aan het einde van de dag een beetje. De temperatuur schommelt tussen de 2 en de 5 graden. Dat is geen beste carnavalsdag. Klee je warm aan. Oh, wie is dat? dikke is dat die nummer 1 voor is. De nummer 1, de nummer...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 Een soort van een nieuw supertalent van David Gedda met wie hij samen deze track heeft gemaakt. De toestemming van Diana Ross en haar familie. Upside Down is geremixed. En die Jaden Boysen maakte eerder al deze. Ook echt zo'n Future Slam Classic. En we zijn nog lang niet van hem af. En dat willen we ook helemaal niet. Jaden Boysen dus. De Slam-ochtend show. En um, heb jij je bankieren-app al durven te openen? Eh, wat is de schade deze carnaval tot nu toe? En heb je al een beetje veel tikkies gehad van je vrienden... voor bakjes mayo en zo, eh, voor dat soort lullige dingen. We duiken er zo in, want het is onderzocht. Hoe gierig zijn Nederlanders nou echt? Blijf luisteren. Je computer klonk zo. Je tv zo. Het nieuws zo. I did not have sexual relations with that woman. Je games zo. En je radio? Die klonk zo. my pizza.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 Of je hem nou gebruikt als zakelijke auto of rijk uitgeruste familieauto. Je rijdt de Suzuki e-Vitara al met een bijtelling van 167 euro per maand. 18 plus speeldoes. Ja? Serieus? 7000, zo oh, Wat een geld! 50.000, wat verdikker me. Ben jij de volgende pascode-loterij-winnaar? Raamdecoratie kiezen? Karwiji regelt het. We komen gratis bij je thuis voor advies. Boek nu je afspraak op karwiji.nl. Karwiji, maak het mooier.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 Stap nu over op het Altijd Alles netwerk en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels. Goedemorgen Slim, het is half negen. Er trekken buien over het land, mogelijk met hagel of een klap onweer. Vanmiddag tussendoor wat zon, het wordt een graad of 6 maximaal. Klee je goed aan deze carnaval, dan gaan we naar de weg toe. Flitsmeister met de grootste files op de A1, Kootwijk Hoenderlo, 53 minuten. A1 meldt tussen Reizen en Borne-West 23 minuten. En op de A4 bij Reizenhout en Schiphol een half uurtje. En dat over 4 kilometer. Dan de A12 de meern Kanale-eiland 13 minuten. En op de A12 Oude rijn lunette 14 minuten. A27 Lexmond-Houtetse Brug een half uurtje en dat de A28 bij Staphorst en Nieuw-Leuzen rekening houden met 13 minuten vertraging. Drie kwartier dan op de A44 Kaagdorp in Sassenheim... en één flitser op de A16 Moerdijk richting Breda bij hectometerpaal 45,9. En dan naar het laatste nieuws van het ANP. Jeroen praat ons bij 1,5 half minuutje. Goedemorgen. Morgen. Lang niet iedereen die kan reanimeren geeft zich op als vrijwilliger... om in actie te komen als iemand een hartstilstand heeft. Dat komt omdat ze bang zijn fouten te maken waardoor het slachtoffer overlijdt. In Amsterdam is de weer druk met een grote brand in een winkelpand in de pijp. Een aantal mensen is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Mensen uit de buurt zijn geëvacueerd en worden opgevangen in een café. En wie goedkoop een huis op de kop wil tikken moet een kerkrader zijn. Het CBS heeft berekend dat een woning daar gemiddeld 270.000 euro kost. De duurste woningen staan in Bladicum, gevolgd door Bloemendaal. En tot zover de hoofdpunten van het ANP. Nu uh, weet ik dat we goed ontvangen zijn in Limburg tegenwoordig. We gaan het zo hebben over hoe gierig Nederlanders nou eigenlijk zijn. Maar het feit dat we dan in kerkraden gaan wonen... omdat we maar een goedkoper huis kunnen krijgen... dat zegt voor mij al genoeg. Arnul en Marijn. We duiken zo dat onderzoek in. Zijn Nederlanders echt zo gierig? Je hoort het, na Gigi D'Agostino. En nu deze, I Run. Closer, that I Run. I run, I run. Pull it deeper, I can't... Je bijrijderstoel en Marijn, een magazijn hier met de Slim tot en met 10 uur. Hopelijk een beetje lekker opgestaan. En niet wakker geworden met een vervelende tikkie van gisteravond nog. Misschien ben je wel uit eten geweest, heb je een leuk feestje gehad. Of even de auto geparkeerd van een vriend. En dan kan het zomaar zijn dat je een heel lullig tikkie krijgt. Hè? Wij Nederlanders zijn er verdomme goed in. Wij zijn erg gierig over het algemeen. Maar juist dat is nu onderzocht. En is dat terecht? Dat, ja. Euh, ja, de, dat stereotype. Ja, wat zeker ook in het buitenland. He, staan we erom bekend. Uh, uh, de Nederlandse toerist geeft geen fooi. Bijvoorbeeld. Is dat terecht? Blijkt het onderzoek. Um, nee, dat is eigenlijk helemaal niet terecht. En mijn stem slaat er van over. Zo erg uh, ja, schrok ik ervan. Uh, er zit een verschil tussen zuinig zijn en gierig zijn. Zuinig is bewust met geld omgaan. Dus uh, prijzen vergelijken, sparen, niet meer uitgeven wat nodig is. we zit ook een beetje in de Nederlandse cultuur. Want Nederland was natuurlijk uh, van vroeger uit een handelsland. Dus winst maken en dan moet je dus die kosten in de gaten houden. Anders kun je geen winst maken. Gierig is gewoon iets anders. Dat is niet willen delen. Dus ik heb genoeg geld, maar ik wil niet delen. Dat is gierig. Er zit echt een groot verschil tussen gierig en zuinig zijn. Wat blijkt uit onderzoek? Het grote geven in Nederland, onderzoek van de Vrije Universiteit... blijkt dat Nederland samen voor zo'n 5,3 miljard euro per jaar... aan goede doelen geeft... Komt van huishoudens, bedrijven, fondsen. Dat is erg veel. Ongeveer driekwart van de huishoudens doneert jaarlijks geld. En dat is echt veel. Ook als je kijkt naar de, de Wereldgeefindex. Dat is een ranglijst met nou ja, hoeveel vrijwilligerswerk er wordt gedaan door mensen. Hoeveel er wordt gegeven aan goede doelen. Nederland staat daar op plek 25 van de 142 onderzochte landen. Ja, met goede doelen doen we altijd wel goed volgens mij. Ja. Dus het, het kan echt, echt erger. Uh, het is onterecht dus uh, dat wij als, als, als, als zuinig worden. Uh, nee. Gierig? Gierig, ja, dat, ja. dat valt dus wel mee. Daar worden we dus als gierig weggezet. terwijl wij zijn niet, niet per se gierig. Maar die lullige tikjes, die krijgen we wel degelijk. Ik denk wel dat er een aantal mensen in Nederland leven die gierig zijn. Die gaan zich gedragen naar het stereotype cultuur wat in Nederland heerst. Ja. Weet jij nog wat jouw ergste tikkie ooit ja. is geweest? Zeker weten. Ik weet nog een moment dat ik hem binnenkreeg. Ik zal niet zeggen wie hem gestuurd heeft... maar mijn collega Jorne van der Wielen vieren zijn verjaardag... Mm -hmm. bij een karaoke bar in Utrecht... Ja. En toen kregen we na die verjaardag kregen we een tikkie voor de drie drankjes die we gehad hadden. En dan denk je van, oh, maar die karaoke bar geeft natuurlijk. Of dat kost natuurlijk ook geld. Dat kost ook geld, zo'n boot. Maar het arrangement had hij gewonnen hier. Dat hadden we bij een oh. zomerbarbecue aan, aan een collega weggegeven <laughs> tijdens een bingo. En dat had hij gewonnen. Dus ja. we hadden gratis in een karaoke bar gezeten. Boah. En dan moesten wij de, de drankjes betalen. Terwijl het is zijn verjaardag ja. van Jarno van der Wielen. <laughs> Ik zou geen namen noemen, ik heb het toch uh, uh, gedaan. Ah ja, drie drankjes, dat, ja. dat begrijp ik ergens nog wel. Ja, en toen, toen dacht ik, weet je, dan vind ik het al zielig, want hij had ook een huis gekocht. En dat kost nou eenmaal veel geld. En uh, dus uh, dan doe je dat. En dan een week later komt hij op de zaak. Ja, ik heb een broekje gekocht van een Feyenoord oh, ja. speler van 500 euro. En Hef ik jou heb jou ook niet, heeft Jarno ook niet op het bedrijfsuitje Parijs? Heeft hij toen ook niet een peper van Supreme ja. gekocht? voor van 400 euro. Ja. ja, dat bedoel ik. Ik heb er laatst ook eentje gehad, dat was één cent, letterlijk. En daar stond bij om het bedrag rond te maken. Ja, nou, dat vond ik ook echt helemaal vlotje getikt. Dat is natuurlijk super Nederlands. 1 oh, cent om dan die 99 centen naar boven af te ronden. Ja, ja zo zijn wij wel. Maar uh, qua goede doelen, zo doen we het dus verdomde goed. We zijn zuinig, maar we zijn niet gierig. Kwamen we you. achter hier Amen. in uh, de slamo ochtend ja. En dan nu Taylor Swift, jongens. Daar is ze met haar nieuwe Open Light in de slamo En ook Usher en Pitbull staan klaar. home. But that you knew And tonight is just me and Baby you Darling You, DJ. <laughs> bedankt voor de bloemen uit Nederland de Slam Ochtend Show met Anno Marijn one more drink she said I think I'm losing my head now now we'll make bad memories one more drink she said we know there's no turning back now we love to make bad memories one more drink she said I think I'm losing my head now, you know we make Bad memories, all the more dreams she said We know there's no turning back now, we're love to make Bad memories Do it. in Paradiso stonden. Een hoop slamluisteraars die er tickets voor wonnen. Dat zag er fantastisch uit, man. Ja, ik zat uh, op wintersport. Kon er helaas niet bij zijn, maar uh, het zag er waanzinnig uit, die gasten daar live. Bad memories in de slam show. Het is acht minuten voor negen. En Marijn die zoekt nog spinners voor zijn spinning-team. Dat gaat op donderdag 2 april gebeuren. De grootste spinning-marathon ooit. In de fabriek in Utrecht, we halen geld op voor goed kankeronderzoek... met de vrienden van spin voor life Marijn, jij gaat maar liefst zes uur non-stop trappen. Ja. Jij gaat een marathon spinnen. Een marathon. En jij zoekt eigenlijk mensen die uh, zich een beetje achter jou scharen... en je een beetje, beetje wind in de rug duwen, ja, als het ware. Die zouden vinden om een uurtje mee te spinnen... Uh, geef je op uh, slam.nl slash spin. En uh, kies voor Team Marijn of Team Julia van de Slammiddagshow. Jullie zijn officieel het beste anti medicijn. Dat bestaat. Dankjewel, Karel. De ochtendshow op Slam. Laat je horen. Woe! Dus kies voor Team Rijn. Slam.nl slash spin. Nieuwe. Nieuwe, muziek. Nieuwe muziek ontdek je op Slam. Thomas Nielsen. Bad Habit. New music and Spritz can deny it. Jazzy Spritz can deny it. Het is een paar minuten voor negen. En heb je het gehoord? In Italië is een beroemde toeristische trekpleister omgewaaid. Het ging echt zo van... Ja, zou het dan eindelijk die toren van Pisa zijn? Die plat ligt, je hoort het zo. Blijf luisteren. Slam, coming up. The